Christian Bonenbakker met het NOS journaal. De Paté bioscoop in Groningen blijft het hele weekend gesloten na de vondst van twee doden. De lichamen werden vanochtend gevonden. Direct daarna heeft de politie het pand doorzocht. Details over de slachtoffers en de toedracht wil de politie niet geven. De omgeving van de bioscoop in Groningen is afgezet. Tweede kamerleden maken zich grote zorgen over de mogelijke betrokkenheid van Iran bij het schuilhouden van de crimineel Ridouan Taghi. De Telegraaf berichtte daar vandaag over.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 Ook een organisatie van Vietnamezen in Groot-Brittannië... linkt 20 vermiste Vietnamezen aan de tragedie in Grace, ten oosten van Londen. Een automobilist die gisteravond een ongeluk kreeg in Roosendaal in Brabant... werd voor dat ongeluk zwaar mishandeld. en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De man uit sint willebroord reed met zijn bestelbus tegen een lantaarnpaal. Hij heeft verwondingen die volgens de politie niets met de aanrijding te maken hebben.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 dingetjes die ik dan weer introduceer op deze zaterdagmiddag. Maar ik weet dat er één luisteraar, dat is George Brouwer, die, die vindt dit natuurlijk wel leuk, hoor. Ja, hoor. Ja, die luistert ook. Ja, die luistert ook. Dat heb ik echt gezien. <laughs> dus, ja. uh, maar goed. Uh, maar even terugkomend op dit uh, verhaal. Donderdagavond uh, is uh, een nummer wat ik veelvuldig uh, draai in de de TVFM. Nederlandstalige elektro, denk je? Ja, dat uh, kunnen we dus ook hier in dit uh, land maken. En dit is uh, een Amsterdams en Arnhems gezelschap. En ze heette Veline. nummer heet uh, alleen. En ik weet dat ik uh, misschien Rob Harms uh, daarmee pest. Maar ja... Die heeft al genoeg ellende, want uh, er zijn wat schroeven, bouten en moeren uit zijn uh, lijf verwijderd. En die schroeven, dat bouten en moeren. Ook echt weten. Ja, maar goed, die schroeven, bouten en moeren, die, uh, die zijn uh, eigenlijk uh, zo in een potje terug te vinden bij uh, de lip uh, in de Pakveldstraat. Dus, ah, dus in, dat, in dat geval uh, kunnen ze weer opnieuw gebruikt worden. Ja, we hadden net André even een duim gaan nadraaien dan. Wat dan? Een bouwtje en, en, en een schroefje en een... een oh, Dolly is er ook, hoor. Dolly is er ook, ja. Uh, <laughs> nou, nou, dan kan dat, uh, kan dat allemaal los, Nee, maar ik. even terug op dat nummer gekomen, want daar hadden we het over jou. welk Welk nummer? wat je net hebt gedraaid. Oh, uh, Aline, Aline ja, ik van Pelline. Moest moest uh, aan die stem moest ik wel even denken aan een de favoriet nummer van uh, Dolly. Oh? Ah, zeg beginnen we weer? Oh, nee. Nee, maar, ik ga uh, uh, niet zeggen. Iets met met hou je bek. Uh, puntje, puntje. Met, met hou je respect, jongen. Met, met alle respect, dat is uh, de dame in kwestie die dit uh, ingezongen heeft. Uh, dat is Sophie Platenkamp, zo heet zij officieel. Ja, gelukkig. En uh, de, de dame heeft ook nog ooit eens een keer meegedaan aan de beste singer-songwriter van Nederland. Dat programma moet jou wel zeker wel wat zeggen. Want tuurlijk, dat is tuurlijk, van Giel Beelen geweest. Ja, Alleen, wat manier. heeft uh, Giel Beelen gedaan? Uh, die heeft, uh, die heeft uh, op een gegeven moment gezegd. Ah, dat is niet niet belangrijk is niet interessant. Hep, dus bij de voorronde sneuvelde uh, uh, Sophie Verlien al. Oh. Uh, niet wetende dat uh, dus keihard teruggeslagen wordt. Want uh, dit is natuurlijk gewoon uh, hitgevoelig. Dit, uh, dit kan zo bij, uh, bij, uh, bij 3FM of uh, weet ik wel waar op de zender worden gezet. Uh, het, alleen is het nu, nu flink lobbyen dat we het ook bij ZFM uh, wat meer op de, op de, op de radio kregen. Ik heb helemaal niks gekregen. <laughs> oh, dus het is gewoon ja. mij ja. aan het hart ja. dat ik uh, meer busje. van dit soort uh, dingen eigenlijk onder de aandacht goed, uh, wil maar. brengen. Maar goed, uh, dag Dolly. Wat ik onder de aandacht wil brengen oh, is onder ja, de Zandvoortse Oscars zijn weer begonnen. En daar, dat heeft, natuurlijk, uh, de daar, de daar heeft Dolly ook wat mee te maken natuurlijk. Wat? Wat? Zandvoortse Oscars? Ja, de Zandvoortse Oscars. Het vissersmeisje wordt weer... We hebben oh, een onder de ondernemers ondernemers van het jaar. Dus als iedereen oh. hun mond even houdt, dan kan ik het even vertellen. zijn, ver mond, zijn haar mond, mond, haar mond houdt, ja. kan ik het even vertellen wat er gaat gebeuren. Afgelopen week heeft iedereen in uh, Zandvoort uh, kunnen stemmen. hebben wel 450 mensen gestemd op de ondernemer van het jaarverkiezing 2019. Er zijn ondernemers uitgekozen in de categorie horeca. Is dat Eet Café, Het Zand in de Kerkstraat en, en het uh, Noble Treat Café in het um, uh, op het raadhuisplein, dat is dat mooie, uh, uh, oh, ja, dat is dat mooie uh, nieuwe café, wat er, of, uh, Dat het nieuwe café, sorry. Uh, ja, ik, mag, ik mag geen nou, uh, doen, Maar uh, op het uh, raadhuisplein, of, uh, ja, dat is het raadhuisplein. En uh, Zizo Lounge, uh, de, de de sushi, de sushi restaurant, restaurant uh, bij de Palace Hotel. Uh, heeft, is ook genomineerd. Dan gaan we naar de categorie retail. ABC en more uh, in de Haltestraat. Dat is dat... Uh, dat, is dat uh, waar die bloemen te koop zijn en zo. En, uh, oh heel ja, ja, ook dat tieren, hoekje. En, uh, Naast de kaashoek, zeg ja, maar. Precies, ja, dat ja, tegenover. Ja, ja. Dan dierenwinkel, de dierenwinkel. De Zandvoortse dierenwinkel op het Egbertsstraat. Uh, en... Um, Engelbertstraat. Engelbertstraat. Ja, sorry, ik lees en, het een en, keer. Uh, Zo, kom, ik, ik dacht aan koffie. Da ja, we ja. -bed. Ja, ja. Hij neemt een de slok hey, koffie. Hou op met die reclame, ja. want ze hebben niet betaald. Op de um, burgemeester Engelbertstraat. Engelbertstraat. Mag niet schuif dicht. Nee, een grapje eigenlijk. <laughs> ja, moeten gewoon, door gewoon doorgaan. Nieuwe nieuwe de nieuwe categorie. Overige is uh, de fotostudio Zandvoort. Uh, de Zandvoortse makelaars uh, aan de passage uh, zijn genomineerd. En dan... Uh, ja, een raceteam. Daar weet jij wat van, denk ik, Jaap? Ja, is dus van het, uh, het raceteam van Dylan Koster Consortium. Een oh, ja. Certainty ja. Raceteam. Uh, jongens uh, Die jongens zijn jarenlang al bezig. Zijn ook redelijk succesvol in het buitenland. Want tegenwoordig uh, is er in het uh, Nederlandse uh, racerij uh, weinig eer te behalen. Dus wat dat ja. gaat, uh, denk ik, uh, nou ja... Uh, ja, uh, zijn ze dus hun uh, grens aan het uh, verleggen. Nou, dus ik vind het meer in, in, in leuk de... dat zij in ieder geval in Zandvoort genomineerd zijn als ondernemer van het jaar. Ja. Wat uh, leuk te vertellen is, uh, komende weken zullen deze ondernemers uh, langskomen in de studio bij Zandvoort lunst uh, Om zich voor te stellen. Om zich voor te stellen en uh, om stemmen te werven en zo natuurlijk. Vanaf ja. woensdag starten we daarmee met de organisatie aan het woord uh, die dit evenement en, organiseert. En vanaf wanneer kan er eigenlijk gestemd worden? Vanaf, uh, vanaf afgelopen uh, afgelopen. Donderdag kan er weer gestemd worden via de ZFM Zandvoort-app. Kan u gewoon downloaden op uw oh. telefoon. En dan kunnen wij kan u ook via onze eigen ZFM Zandvoort app. Heeft u nog geen app of uh, smartphones en zo? Dat kan ook. U kan ook gewoon oude wet stemmen. Dat kan via de Zandvoedselant, via het strookje die daarin is, kan u uitknippen. En dan kan u uw drie categorieën uh, ja, in ieder geval stemmen. is wel even een handtekeningetje nodig. Dan wel? Dan ja, ja oké. Okay. Dat dan weer wel. En tot, tot wanneer kan er gestemd worden? Is de komende dat ook... twee weken. De komende twee weken. Tot en met okay. donderdag 14 november zelfs? Uh, wel, nee, dat lijkt me niet. Want nee. uh, 14 november in ieder geval, is de dag... het uh... Fem houdt u op de hoogte en ja, er zo ook, is, is er ook bij. Luister mee en dan weet u in ieder geval zeker waarom u op iemand stemt. Want ze komen allemaal voorbij, alle genomineerden. Zeker weten. En zo meteen hebben we het gedicht van de week. We hebben nog voetbal. Uh, wat, dat hebben we allemaal niet genoemd. Hè? Want u luistert nog steeds naar Zandvoort op zaterdag, Jaap. Ja. Uh, uh, in ieder geval voetbal. We hebben iets over Eddie Zouwen en nog heel veel meer. Gezellig hier op de radio. Secret Park Zandvoort. Dit deze update. Ja, ja want het uh, is eigenlijk al kwart over vier. Dus dan kan ik net zo goed uh, meteen in één moeite gewoon uh, doorgaan. Ja, uh, dat lijkt me... Lijkt me... Zo, zo werkt dat uh, natuurlijk. Hè? Want het is, uh, het is tijd voor iets speciaals. Dat gaan we nu even laten horen. Ik heb de winter even weer onder. <laughs> Zo werkt dat. Want het is hoog tijd voor de piet report. Nou ja, dus het is hoofdzakelijk gewoon wat hier uit dit land komt. Hoe? Wel. Eén ding wil ik toch even niet onvermeld laten. En dat heeft te maken met de race van vorige week. Twee weken terug, inmiddels alweer. Want eh, Renault is uit de uitslag gekieperd bij de Grand Prix van Japan. En wat, uh, wat bleek nou? Ze hadden een illegaal systeem waarmee uh, het, uh, de renstal uh, de automatische de rembalans kan aanpassen. Uh, mensen die uh, bijvoorbeeld het uh, Formule 1-café bij Zigwa Sport uh, volgen. Die hebben dat een beetje kunnen zien. Want die Daniel Ricciardo die zat er ook helemaal niet aan zijn stuur. En dat impliceert iets. Racing Point die uh, heeft al... Uh, ja, die heeft ook op een... Ge geloof ik met een uh, beetje met een dergelijk systeem uh, gewerkt. En die... Uh, wist op een gegeven moment dat mag niet. Dus hebben ze dat er bij de VIA aangekaart en is dat protest ook toegewezen. Dus uh, de heren zijn uh, wat dat betreft uit de uitslag geschrapt. Dan gaan wij natuurlijk, uh, natuurlijk naar ons eigen circuit. Want daar is uh, vreugdevol nieuws te melden. Want uh, de provincie Noord-Holland die heeft uh, de vergunning verleend voor de zeer cruciale werkzaamheden die nodig zijn... om straks die Formule 1 race ook mogelijk te maken in mei. Want dan moet dit bijvoorbeeld wel uit de speakers uh, komen. En dat uh, betekent dat, dat uh, vanaf 3 november, als het goed is... Uh, de uh, schop in de grond uh, kan gaan. En dat het uh, circuit uh, min of meer de aanpassingen gaat uh, krijgen... die het nodig heeft om uh, die uh, Formule 1 wedstrijd uh, te gaan organiseren. Want dat is natuurlijk wel nodig. Um, wat kan ik daarover vertellen? Uh, het is... onder andere het werk voor... bijvoorbeeld het plaatsen van tijdelijke tribunes. Het uitvoeren van de nodige... grondverzet, extra asfaltverharding... en de aanleg van twee tunnels. En die tweede tunnel, dat heeft dan ook weer... ergens betrekking op. Want dat heeft te maken... met de toegangsweg. Wel... Dat is, ja, het is een tweede tunnel, want er zijn op dit moment twee tunnels... maar er komt er misschien nog eentje bij. En uh, dat uh, is dan uh, in de buurt van uh, de Tarzanbocht dat die daar zou moeten komen. Want dinsdag 29 oktober bespreekt de raadscommissie van de gemeente Zandvoort... de aanpassingen in het budget voor de Formule 1, dat sowieso. Maar ook om iets over die toegangsweg uh, uh, wat te gaan uh, doen. Want uh, daar moet natuurlijk nog een uh, nodig besluit over genomen worden. Uh, alles gericht om zo snel mogelijk uh, om uh, ervoor te zorgen dat het circuit natuurlijk Formule 1 proef is. Hebben we dan nog, uh, nog iets te melden? Ja, uh, want deze week stond ook nog iets in het Harlands Dagblad over het uh, verhaal rondom. De milieuclips, want die waren nog uh, erg uh, bezig. Uh, wat was het uh, geval? Uh, het circuit graaft uh, opnieuw illegaal. Zijn provincie ziet te slapen. Dat was een persbericht wat uh, eerder deze week is uitgegaan... Uh, van de Haarlemse Stichting Rust bij de Kust. En achteraf blijkt dat valse beschuldigingen te zijn geweest. Wat is het uh, geval? Want van een flinke afstand, namelijk bij de ingang van camping De Duinrand... is er een spion van een van die organisaties bezig geweest... Met een camera om vast te leggen hoe een graafmachine daar bezig is uh, geweest. En op een andere plek dan de locaties waar de provincie Noord-Holland voorbereidend werk uh, gedoogd. Dat uh, zegt de, de Milieulobby. Stichting Duinbehoud houdt het een gezamenlijke verzoek aan om de provincie in te grijpen op de zogenaamde locatie 5. Nou, dat blijkt dus een locatie te zijn waar nom, gewoon normaal gewerkt mag worden. Uiteindelijk is daar de voorman van Rust bij de Kust voor uitgenodigd. Dat is de heer Karel van Broekhoven. Die werd daar gevraagd om eventjes een kijkje te nemen. En ineens bleek dat, dat uh, een, om een andere locatie te gaan. Namelijk locatie 15. En dat had uh, Van Broekhoven verzuimd te, te, te vermelden in een uh, bericht. Uh, waardoor er een behoorlijke miskleun is uh, organisatorisch bij de Milieuclub is ontstaan. Want locatie 15 betreft namelijk het uh, uitvoeren van de werkzaamheden in de Huguenotsbocht. En daar was het circuit gewoon niet aan begonnen. Uh, want dat, dat is uh, meteen ook... Uh, de daad bij het woord gevoegd door een herstelbericht uit te, uh, uit te laten gaan. Maar uh, het circuit was al eigenlijk een beetje not amused... met dit uh, verhaal wat naar buiten toe gebracht is. Kwalijke stemmingmakerij met als doel de publieke opinie te beïnvloeden. En onwaarheden, dat uh, was de reactie van het circuit... Niettemin uh, zegt uh, circuit-directeur Van Overdijk nog steeds bereid... persoonlijk in gesprek te gaan met de milieuorganisaties... die hem nu al, ernst, uh, al enige maanden dwars zitten. En ondanks wat er de afgelopen periode is gebeurd... het wordt wel lastig om een gesprekspartner serieus te nemen... die onwaarheden verkoopt als feiten, zei uh, Van Overdijk... Uh, tegen het Haramsdagblad deze week. Dus dat is even in het kort uh, wat er uh, is uh, gebeurd tot dusver in... Formule 1-land, uh, het zij voor een deel in Mexico... waar uh, Max Verstappen natuurlijk een poging waagt... om opnieuw ergens op de podium te komen. En natuurlijk onze eigen perikelen rondom de Formule 1 zelf. Maar dat uh, uh, zal nog wel even duren. Want vanaf volgende week, vrienden, dan is het nog maar slechts een half jaar... Naar, uh, het, uh, naar de, de Grand Prix toe. En dan is het nu tijd voor een stuk muziek. Want dan heb ik weer genoeg uh, zitten kletsen hier op die radio. En dat doen we met Ultra Vox En Dancing with Tears in My Eyes. Ja, ik, uh, ik heb op een gegeven moment helemaal geen tong meer over als ik uh, met alles en nog wat uh, bezig het ben. Heb je de hulp gebeten? Uh, dat valt me wel mee. Uh, dat was uh, Ultravox met uh, Dancing with Tears in My Eyes. We gaan natuurlijk ook nog even kijken naar de wedstrijd de DVVA. Ja, tenminste uh, luisteren naar wat Jan van der Leden over die wedstrijd uh, te vertellen. Want kijken kunnen we op de radio niet. Maar wel horen maar ja, uit uh, de mond van Jan uh, hoe het erbij staat. Jan? Um, hij is zojuist afgelopen en het is geinig in 0-0. Ah, uh, bent, kunnen we, uh, uh, uh, wat, wat uh, zijn het? hebben een gehad, ja? en, uh, maar het was over het algemeen gewoon net even te langzaam. Ja, uh, nee. de hoogtepunten ja. graag. Wat zeg je? De hoogtepunten even uit uh, het stuk van de tweede helft. Uh, een van de hoogtepunten was een vijf minuten voor tijd een vlijmscherp schot van uh, Jesse Daan uit de volley. Die net door de keeper uit de uh, verste hoek geplukt werd. Uh, een bal op de lat bij ons. Die uit een onverwachtschot van uh, DVVA daar belanden. En eerlijk gezegd waren dat de enige hoofdpuntjes. Het was, het was niet veel, het was te langzaam. Ik, ik noemde net dat uh, Ryan het veld in kwam. Maar Ryan die heeft op dat moment vijf minuten langs de kant gestaan. Want het, het spel ging zo langzaam... En... Er werden geen overtredingen gemaakt. De bal ging niet liet over de buitenlijn. Er was gewoon geen dood moment. Mm. We zijn echt vijf minuten lang gescoopt. Ja, ja. Uh, uh, en dan moet die, uh, nog die arme jongen wachten totdat hij eigenlijk uh, in uh, kan vallen. Ja. Wat, uh, wat dat er gaat. Ja, inderdaad. Ja. Uh, maar is Zandvoort echt in de problemen gekomen? Uh, no, uh, we zijn niet echt in de problemen gekomen, ondanks een klein offensiefje die uh, vanaf de 75 minuten zich voeltrok hmm. het officiepje van de maar ja, de, de enige ja, mogelijkheid was toen die bal op laten. Ja. en dan je, moet je ook een klein beetje mazzel hebben ja. maar aan de andere kant hebben zij ook weer mazzel gehad en ik moet ook zeggen er is... Uh, wie was het? mee? Uh, Ryan werd gevloerd in het strafgebied. Mm -hmm. En de schijfrechter werd daarop door laten gaan. Okay. Ja, een beetje emotie langs de lijn, maar ja. De scheidsrechter bleef, sto bleef stoïcijns. Uh, hij gaf er verder geen, geen reactie op. Nee, oké. Okay. Het bleef 0-0. Het was geen beste wedstrijd. Dus ja, wat doe je eraan? Ja. Volgende week weer verder dan, denk ik, hè? Een uh, thuiswedstrijd neem ik aan. Volgende week thuis tegen Aalsmeer. Die het op zich ook niet slecht doet hoor. Nee, oké. Okay. Um, maar ik bedankt zich, ja. DVVA ja. is wel een ploeg geweest waar we twee jaar achter elkaar van verloren hebben. Uh, dus um, ga je met een opgeheven hoofd uh, naar huis toe begrijpen? Nou ja, ja, opgeheven ook. Maar daar had vandaag echt wel meer in gezeten. Oké. Okay. Goed. Um, ik, ik dank je voor je bijdrage, uh, Jan. Oké, okay, graag gedaan. En uh, tot de andere keer. Ja, graag. Tot eens. Oh. Oké. Okay. Dat was uh, Jan van der Lede. Ik draai nog één nummer, want uh, ja, je, je staat wel klaar. Maar we, we hebben zo direct ook nog een Dier van de Week. En daarna mag uh, Eddie Zoe, wat mij betreft, uh, langskomen. Uh, Ma maar eerst nog een jaren nummer uit de jaren 80, Kim Waald. Just, drip, just drip. En Zandvoort op zaterdag mag een nummer van Kim Waal natuurlijk nooit ontbreken. Want dat is eigenlijk de vertolking van de ethisch. Uh, second time was dit. Komt niet in ieder geval van het debuut uh, wat ze ooit heeft gedaan... met onder andere Few from a Bridge, Cambodia en uh, The Kids from America. Om maar even wat dwarsstraten te noemen. Ja, mijn hitskennis is nog redelijk oké okay, moet ik Raadje erbij zeggen. Ja, ja, ja, ja, dat was in een periode dat ik ook samen met de heer A. Zandbergen... nog wel eens een popquiz deed kwamen we nog toch wel eens redelijk goed weg met een derde plaats. Eh, nou, thuis, ik stel voor, dus. omdat we daar komend jaar gewoon lekker aan mee gaan doen. Uh, uh, ik uh, hou mij nog op de vlakte, want ik ben net uh, gevraagd... om uh, met een, een of andere fluitketel uh, straks uh, mee te gaan lopen doen. Dus uh, wat dat er gaat, uh, denk ik uh, ja. dat het uh, wel genoeg is. Nou, okay, goed, we gaan even uh, naar serieuzere zaken, ja, Jaapie. Ja, dier, dier van uh, de week. Zeg ja, maar Jaap. Het, uh, ja, Jaap, uh, in ieder geval... Uh, ja, degene, de dier die wij, waar, waar we een huisje voor zoeken, is de hond top Toppie. Ja, het is helemaal toppie. En dat is Toppie hoor? Uh, toppie, helemaal toppie. Uh, het is een Jack Russell van uh, één jaar. Helaas heeft hij de afgelopen jaren niet zoveel uh, sociale vaardigheden geleerd. En daardoor heeft hij extra zorg nodig. Heeft u nou een huisje en een plekje voor u en u wilt u die extra zorg bieden. Dan biedt uh, Dierthuis Kennemerland uh, deze zorg. En vindt ook voordat u interesse heeft in uh, Toppie. Uh, dat u even een paar keer langs moet, bent, bent, of moet komen. Hij heeft dus training nodig. Hij uh, heeft extra zorg nodig. En uh, ja, die sociale vaardigheden... Uh, ja, die zijn wel heel erg uh, belangrijk. Hij kent namelijk alleen afgelopen half jaar... de kennel en de bench. Dus dat is uh, heel erg belangrijk. Heeft u interesse en wilt u dit beestje... een uh, huisje bieden? Neem dan contact op met uh, Dierenthuis Kennemerland. Kevelstad 5 of bel 088... 8, 11, 34, 20. Of ga naar www.dierethuiskennambeland.nl. Aha. Uh, en daar uh, kunnen ze in ieder geval veel... veel uh, pff, kom maar eens wat niet uit. Kunnen ze je verder helpen om Toppie een uh, mooie thuissituatie uh, te geven? Ja, nee, zeker. Want die extra begeleiding is gewoon echt nodig voor zo'n beetje... om uh, toch sociaal te worden. Want hij is eigenlijk gewoon asociaal. Asociaal, Ja. Ah, nou ja, goed. Uh, uh, even nog uh, voor, uh, voor de mensen die uh, thuis zitten te wachten. Komen er nog, uh, nog leuke dingen aan? Ja, die komen eraan. En uh, dat, uh, krijgen we, ja, dat, kijk, dat krijgen we nu. Alleen, ik heb nog een grapje, Roy. Oh, een grapje voor ja, de sfeer? Nee, nee, nee. nee uh, want uh, wat, uh, wat, uh, wat wil je nou over deze plaat uh, vertellen? Nou ja, niet per se over de plaat. Ik volg het programma uh, The Mask Singer. Hmm. Op RTL 4 heeft trouwens 18... Um, ja, 18, miljoen, nee, 18 miljoen in mei. 1,8 miljoen kijkers uh, opgeleverd de afgelopen dagen RTL is flink aan het scoren in de mediawereld met mm -hmm. dit programma. En onder andere was Tineke Schouten, een van de, degenen die onthuld werden. Maar Eddie Zoe was de papegaai. En ah. Imka en ik zaten van de week te discussiëren tijdens lunch... Um, over ja, wie die papegaai nou uh, was. En ik dacht ook Eddie Zoe en zij ook, dus dat was hartstikke leuk. En daarom dacht ik, ik ga een plaatje van Eddie Zoe uitkiezen. Ja. Maar zal, ik je, zal ik je iets spannends vertellen? Vertel. Ik heb hem al klaarstaan. Eddie Zoe, hey, hey, <laughs> zonder jou. Hey, hey, hey. Ik kan niet zonder jou, praat ik mezelf aan. Ik kan niet zonder jou, dan eindigt het bestaan Maar ik ben als plastic in de mooiste oceaan Dat kan niet gaan hey. Ik kan niet zonder jou, praat ik mezelf aan Nog niet zo lang geweest stond ik nog bovenaan Leg mij maar uit dan zeg me waar heb ik misdaan Ik heb niks gedaan ben ik getuige geweest dat dit nummer live gespeeld werd. Ja. Zij alleen met een akoestische gitaar in de hand en dit nummer spelen. Maar is onnieuw van Fabian de Dammers. Komt gewoon hier uit de streek. Ja, Roy. Heel, heel, mooi, heel ja, mooi. Ja, Echt mooi, hè? Want uh, zij, kan, uh, zij kan er wat van. En bovendien, als ik uh, dan ook zeg dat ze tegenwoordig een Italiaans griepend waren... dan zeggen die mensen, oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Dan dat moet je maar even hoor. kijken op HK-concerten. En dan zie je vanzelf dat zij regelmatig ook uh, Italiaanse songs laat horen. En dat heeft ook uh, weer te maken met een studie Italiaans die zij gedaan heeft. Dus daar heeft het allemaal mee te maken. Goed, uh, ik ga eerst eens even kijken of uh, dit uh, werkt. Want uh, dat uh, moet ik ook even weten natuurlijk. Uh, want het is bijna zover. Het is bijna zover. Want ja, ja we worden romantisch natuurlijk. Hè? Oeh. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is tien over half vijf. Normaal gesproken is het eigenlijk kwart voor vijf. Maar uh, we, doen het, uh, we doen het iets eerder. En dat heeft uh, alles uh, te maken dat dat uh, tijd technisch iets uh, beter uitkomt. Uh, uh, ja, want we hebben uh, ZFM Zandvoort collega Dolly Tempierik hier in de studio zitten. Ja. zit een beetje nu heel erg laag te praten. Maar dat heeft alles te maken met iets wat jij geschreven hebt. Jazeker. Ja, zeker. Ja, ik heb uh, voor jullie rubriek uh, Zandvoort op zaterdag een gedichtje geschreven. En uh, dat heeft alles te maken met tijd. Het gedicht heet Tijden Veranderen. Tijden veranderen. Daar is niets aan te doen. In de toekomst is de tijd anders dan gisteren toen... Tja... Zelfs morgen is de tijd anders dan dezelfde tijd vandaag. Terwijl de tijd net zo snel gaat als traag. En dat de tijd verandert, geeft menigeen wat last. Want de tijd in deze dagen staat niet al te vast. Daardoor hebben stappers en slapers een uur langer plezier. Waar het vandaag half vijf is, is het morgen half vier. Tijden veranderen en soms voor korte duur zoals vandaag op morgen. Dat scheelt al snel een uur. Dat was hem eigenlijk. Oh. Ja. ja. het is uh, op beste best een hele, hele mooie. We moeten Ja, moet mijn, uh... Zeker. En wilt u nou een Sinterklaas gedicht hebben voor thuis voor uh, bij de schoen? Dolipierik.nl. <lacht> Oh, uh, worden die gewoon op afroepen dan uh, bedacht, hè, eerlijk gezegd? Ja, ze willen een beetje bijbeunen. Oh, bijbeunen nog wel. Nou, uh, dan ga ik ook maar even een beetje bijbeunen. Dus, uh, Buma, Buma, Buma. Ja, die, uh, die doen het uh, goed. Even weer een uh, regelrechte classic. Ik had het allemaal aangekondigd uh, in het uh, vorige uur, want... Uh, Patrick Cowley en uh, Sylvester hebben dat uh, gedaan. Uh, want van de week werd de gevel van een uh, voormalig uh, Williams pub uh, zichtbaar. En dat was uh, discotheek Lises vroeger. Daar heeft uh, iemand uh, ooit gedraaid. Uh, dat is Ronald van der Poel. En ik weet dat hij zijn import onder andere trof bij Atalos Records. Volgens mij heeft dit ook wel in het uh, gouden bakje gestaan uh, van diezelfde uh, importzaken aan de Amstelveenseweg. En dat uh, dateert alweer uit 1982. Doe, you wanna funk? Samen met Sylvester. Ja, uh, het is ook niet uh, zomaar uh, naar, uh, daar naartoe gegaan, naar uh, de mensen van ABBA, van uh, Björn ulvaas en uh, Benny Andersson. Want uh, ze kwamen eigenlijk aan van ik heb een idee, mag ik dat uitvoeren? Maar toen was het wel zo van wat ga je er dan mee doen? Dan hebben ze dat afgeluisterd natuurlijk van tevoren ja. en toen uh, hebben ze de, de zegen eraan gegeven. Zo is het een beetje in het kort gegaan met dit verhaal van Madonna. Want het origineel is natuurlijk van Gimme Gimme After the Midnight van ABBA. Ja. Het is ook zo dat weer aan alle dingen en alle leuke dingen ook weer een eind komen. Ja, zeker ja. ja want dit was even weer de kortstondige samenwerking tussen twee verschillende werelden. Is dat zo? Ja, vind ik wel. Oh. Kijk, ik, heb, uh, ik sta toch een beetje diametraal ten opzichte van jou uh, wat betreft muziek. En noem maar op. Dus, uh... Daar ben ik het niet geheel mee eens, uh, Jaap. Uh, maar maar... maar uh, Joop van Ness zou het daar wel mee eens ja, zijn. Ja, ja, maar Joop van Ness had <laughs> vandaag geen bijdrage. Dus nee. ik vind het uh, goed. Nou, in ieder geval bedankt. Uh, voor in ieder geval uh, voor deze leuke samenwerking. Dankjewel. En uh, volgende week hopen we weer Albert en Rob hier weer te zien. Ja. Met uh, Zandvoort op zaterdag. Het was in ieder geval leuk deze twee weken presenteren van dit programma. Ja, en... Als het goed is, dan moet er iets uh, gaan komen. Zo Die hoort beetje, erbij, hè? Ja, dit hoort erbij. We zwaaien naar Rob even. Really Dag hoor! Dag! Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle Don't grumble, give a whistle And this'll help things turn out for the best Ain't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 Bij de right we hebben een goede voorjaar. Samen met Spotter Limbers, we weten dat. is het een lot. Let's get this place up there. It's a good place. I'm going to win in three weeks. a big place for the spout? Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM.